Gert Kluk met het NOS Journaal. Op de laatste dag voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer besloten... dat patiënten toch geen eigen bijdrage hoeven te betalen... voor logopedie, ergotherapie of dieetadviezen. de Klink wil een eigen bijdrage van 10 euro per bezoek invoeren. De Kamer wil dat patiënten wel gaan betalen... als ze niet voor goedkope medicijnen kiezen. De Kamer wil verder dat het kabinet voor ruim 3 miljard aan bezuinigingen voorbereidt. Vorig jaar werd voor 2011 een bezuiniging van 3,2 miljard aangekondigd... maar die is nog niet uitgewerkt. Een meerderheid vindt het onverantwoord om daarmee te wachten tot Prinsjesdag... en wil dat het kabinet voor die tijd al met plannen komt. Minister De Jager ziet er weinig in. Een ruime meerderheid wil ook dat het kabinet maatregelen neemt... om de bouwsector te steunen en de woningmarkt te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door de verhoging van de nationale Hypotheekgarantie... met een jaar te verlengen. Toyota roept opnieuw auto's terug, deze keer omdat de motor plotseling kan afslaan. Wereldwijd zijn het er 270.000 van de merken Lexus en Crown waarvan vermoedelijk een paar honderd in Nederland. De Japanse fabrikant wordt al meer dan een jaar geteisterd... door technische mankementen aan zijn auto's... en moest miljoenen voertuigen terugroepen. President Obama heeft zijn handtekening gezet... onder een nieuwe sanctiewet tegen Iran. Met de strafmaatregelen hopen de Verenigde Staten onder meer... de financiering van het atoomprogramma... van de Islamitische Republiek te dwarsbomen. Amerikaanse banken en raffinaderijen kunnen worden gestraft... als ze zaken doen met het Iraanse regime. De space shuttles Endeavour en Discovery blijven iets langer in gebruik dan de bedoeling was. De NASA zegt dat het onderzoeksmateriaal voor de missie van de Discovery niet op tijd klaar is. Daarom wordt de lancering anderhalve maand verschoven. De allerlaatste vlucht van een space shuttle is uitgesteld tot 26 februari. Dan wordt de Endeavour gelanceerd. Het weer vrij zonnig, broeierig. Het wordt 30 tot 36 graden. Later vandaag kans op een bui. Dit was het.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, C. zandvoort Zandvoort zomerhits. Zom Dit is de Zomer van ZFM, met nu de zand, van ZFM Jazz. zand, Zee, strand en jazz. Goedemorgen Zandvoort, zoals iedere zondag tussen 10 en 12 uur, zie je van jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks en Hans Sandbergen. Tom, we zijn er weer. Ja, alsof ze we niet weg zijn. Nee, de locatie is anders. He? Ja, de locatie is anders. Uh, vrijdag in, uh, hoe heet het, Hoogland. Jij zaterdag met Goedemorgen Zandvoort ook in Hoogland. En vandaag weer uit de studio. Ja, luisteraars... Uh, op een inmiddels uh, in de markt uh, ongetoverd gastuin. Ja, het is, uh, we hebben wel gezien dus dat de fontein niet aangegaan is vanmorgen. Nog dat, uh, nee, nog niet. Nog Die gaat straks natuurlijk aan. Goed. Ja, luisteraars, we begonnen het programma met Close to You... ...gezongen door Diana Washington... ...en begeleid door het grote orkest van Lionel Hampton. Ja, Tom, wat gaan we vanavond van, vanmorgen, wat gaan we vanmorgen presenteren aan onze luisteraars? Yes. Yes. Goed, nou dan, uh, zal ik maar, dan zullen we maar meteen beginnen op deze zonnige, zonnige uh, zondagmorgen. Mag ik even toeten? Ja, tuurlijk. Ja, het, de studio hier is omgebouwd in oranje sferen, maar goed, wij gaan gewoon jazz maken. Goed, ik heb een, uh, ik zei tegen Tom vanmorgen, ik heb eens, uh, uh, in, bij het begin van het alfabet ben ik begonnen... en toen kwam ik bij uh, Clifford Brown terecht. Tijd niet gedraaid, uh, deze trompetist. Nou, zegt Tom, ik wel hoor. Nou, ik dus niet. Ik heb een stuk uitgezocht uh, uh, uh, waarin hij samenspeelt met uh, drummer Max Roads, waar hij trouwens heel veel mee heeft uh, opgetreden. Dan, uh, nou ja, Richie Powell op de piano en George Morrow op de met bas. Richie is hij samen verongelukt, hè? Is dat zo? Oké, okay, goed. Nou, we gaan uh, draaien een eigen werk van, uh, van Clifford, namelijk Sendu. Dit was natuurlijk Once in a While. En uh, gespeeld op de trompet door Glifford Brown. En uh, ja, hij was in goed gezelschap, want uh, Horace Silver zat aan de piano. Curly Russell broerde de bas. En Art Blakey natuurlijk op de drums. Schitterende muziek op deze toch zondagmorgen. Maar Tom, uh, we zijn wat vergeten vanmorgen, hè? Ja. We zijn vergeten onze, onze, onze vaste Onze buitenaardse gasten. Ja, te... En natuurlijk, dan kom ik natuurlijk bij... Uh, Gaan we naar Boertangen. Daar is Rien Couvreur natuurlijk met zijn vrouw Anneke. Rien, welkom in het programma. Uh, ik hoop dat je dan uh, lekker zit te luisteren. Natuurlijk onze vaste luisteraars in Peking, waar het ondertussen al uh, avond, avond is. Hè. Onze vaste luisteraars in uh, Brazilië. En waar hebben we nog meer? Uh... We hebben Lisa in Dokkum. Oh, en ja. we hebben in Brabant nog uh, vrienden van Hans... Uh... Rijmers die ons net op uh, opbelden opbelde te zeggen van dat mijn microfoon het niet deed. En dat klopt. Hè? Want we zaten verkeerd. Je zit dan op een andere plek. Zit je dus ik studio? mag nu toch weer even doeteren. Doe ik maar even. In het kader van, uh, van voetbal hebben we dat. Ook al, wij kijken eigenlijk niet. We zijn niet zo vaak nou, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar goed, Tom, wat heb jij uh, meegenomen voor de luisteraar? Nou, afgelopen uh, vrijdagavond heb ik jou een uh, cd laten horen van uh, Toet Stilemans, die ik had uh, gekocht tijdens mijn donau reisje. Ja, dat was en, een hele goeie. En daar wil ik uh, nog een stukje van laten horen. Die man is uh, natuurlijk onvermoeibaar. Geboren in 1922 in uh, Brussel, een autodidact. Hij leerde zichzelf accordeon, mondharmonica en gitaar spelen, maar kreeg nooit het uh, notenschrift onder de knie. Maar als drie jaren speelde hij al op een kartonnen accordeonnetje in het staminé van zijn vader. En uh, hij is eigenlijk nooit met spelen opgehouden. Toets wordt altijd trouw begeleid door zijn vrouw Huguette, En voor haar componeerde hij de song For My Lady. In 1991 nam hij dat nummer op in Parijs. Begeleid door het trio van de Amerikaanse pianiste Shirley Horn. Toets met For My Lady. Maar door het verleggen van het ritme kan een arrangeur een melodie een totaal andere kleur geven. En ork orkestleider Quincy Jones is daar natuurlijk een meester in. Dat deed hij ook bij het arrangeren van het prachtige hardbobnummer Alone Came Betty van Benny Golson. En zo hoorden we een hele nieuwe Betty met de fluitsolo van David Quisson. Fantastische muziek en bekend bekendgemaakt door Art Blakey hè? Ja. ja Oorspronkelijk. Ja. Goed, ja, hey, trouwens, ik... we hebben nog een, een, ook een luisteraar tegenwoordig in Hamburg. Jij ja, hebt daar ik een kaart heb een van. Kaart en een heel lieve brief. En dat is een, een Christina Losi uit, uit Hamburg. Dus die luistert ook altijd vast. We zien een kaart. Hartstikke leuk. Uh, Christina, welkom in, uh, in het Jesprogramma op deze prachtige zondagmorgen. Ik hoop dat het in Hamburg uh, net oh. zo mooi weer is als, als hier in ieder geval. Goed. Hé hey, Tom, we hadden het vrijdag. Had, had jij, liet jij het uit je mond vallen van: God, ik ben eigenlijk helemaal kapot van. Uh, van uh, Trombone. Ja. Toen dacht ik, hé, hey, bij de B hebben we Bob mm -hmm. Bob Brookmeyer ja, die, die beroert natuurlijk de, de, de Ventiel als. Nou, fantastisch altijd. En trouwens, hij heeft jarenlang lesgegeven op het uh, conservatorium in Rotterdam. Klopt, hij heeft ja. heel lang in ja. Nederland gewoond. Ja. Ik heb een eigen, eigen, eigen werk van hem uitgekozen. Trouwens, hij wordt begeleid door Allen Bro Band op de piano en Erik van Essen op de bas en Michel uh, Stefans op de drums. Een hele oude opname natuurlijk, al uit 1987. Luister u naar een werk van Bob Broekmeijer zelf. Who could care? <middels> Open Country van uh, Paul Berner. Ja, dan zul je zeggen, wie is Paul Berner? Nou, dat is een, een Nederlandse bassist die ik voor het eerst hoorde spelen in uh, Jazz in de Krocht op een uh, prachtige zondagmiddag. En uh, ja, hij verving, uh, hij verving de, de, de, de Tom, uh, hoe heet het? Timmermans, Erik, Erik Timmermans. Erik Timmermans. Verving die. Nou, hij had, uh, uiteraard had hij een CD bij zich. Ik denk, hé, hey, die moet ik hebben. Dit is een CD die heet ook Open Country. Uh, hij wordt begeleid door Monty Alexander op de piano, Frits Landelsbergen, vibrafoon, Ed Verhoef op de gitaar en Dree Palle Mertz op de drums. Misschien zien we hem ooit nog een keer terug in Zandvoort, want het is een uitstekende sideman. Die uitstekend kan uh, bas spelen, zonder, uh, zonder uh, Erik Timmermans natuurlijk uh, ja, te benadelen. Goed. Uh, Tom, wat heb jij, uh, jij hebt ook een verzoek. Uh, heb jij, uh, ja de... Hans, ik kreeg gisteren een verzoekje van een zeer trouwe Zandvoortse luisteraarster. Geet, maar beter luisterend naar de naam trui. Oh. Of we nog maar weer eens een keertje My Funny Valentine willen draaien. Nou, Er zijn natuurlijk talloze uitvoeringen van. Ik heb eerst gezocht naar een Amelandse uitvoering, maar die kon ik niet vinden. En dan toch maar gekozen voor een andere Nederlander. Ooit een echte rouwdouwer in de muziek van wie je eigenlijk zo'n dergelijke tedere zong niet zou verwachten. Maar hij nam het wel op, Herman Brood, die in 2001 de dood tegemoet sprong. Hij zong het met een prachtig timmer in zijn stem. Voor trui is hier dus Herman Brood met My Funny Valentine. little Valentine You make me smile from the heart Your lips are laughable Unfotographable Still you're my favorite piece of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 Each day is Valentine Een aantal klassieke componisten schreef muziek die later in de jazz uh, terecht is gekomen. Zo ook het werk van de Franse Bohemian Eric Satie. Vaak door jazzpianisten vertolkt. Maar de Amerikaanse multi-instrumentalist Youssef Latif vertolkte enkele pianowerken van Satie op de dwarsfluit. Zoals de net gedraaide First Gymnopédie. Prachtige muziek. Mooie, ja. echt ja. Uh, ja. mooie zomermuziek. Ja, precies. Hé hey, Tom, afgelopen vrijdag toen wij samen een, een, een jazzprogramma mochten presenteren vanuit Hoogland. Toen had ik John Pizzarelli bij me. Ja. En uh, een hoop mensen die ik gisteren toch nog sprak, of een hoop diverse, hadden nog nooit van deze uh, gitarist, zanger, orkestleider En we gehoord. draaien hem regelmatig. Ja, nou ja. dat is niet helemaal waar, maar goed. Dat is wel waar. Is dat zo? Ja. Draai jij wel? Ja, ja, ja. Nou, ik kon niet nalaten om toch, uh, want ze zitten alweer haast tegen de klok van... Uh, een 11 uur, 11. Dus het eerste uurtje zit er alweer op. En uh, ik dacht, nou weet je wat, ik neem er nog een mee, en, uh, want ik heb diverse cd's van deze, deze man. Hij speelt altijd samen met zijn broer op de bas. Uh, ik heb gekozen voor een La Latijns-Amerikaanse versie, namelijk One Note Samba, John Pisarelli. MUZIEK